8 uur. Het NOS-journaal. Joris Dubinitsky. Omwonende betehuurroute willen einde aan lawaai. Gewonden in Den Haag na steekvlam in café. En Telegraaf komt met wekelijkse TV-gids. Mensen die langs de betehuurroute wonen eisen dat ProRail maatregelen neemt tegen de geluidsoverlast. Ze willen dat er betere treinstellen worden ingezet. Volgens de omwonenden rijden er nu veel stokoude wagons... die onnodig veel geluid maken. Ook willen ze dat er meer en hogere geluidsschermen komen. Volgens metingen van ProRail wordt aan de geluidsnorm voldaan... maar volgens de omwonenden is het geluid soms even hard... als dat van een rockconcert. ProRail wil niet reageren op de eisen... en het ministerie van Infrastructuur bekijkt pas... of er maatregelen moeten worden genomen... als de milieueffectrapportage eind dit jaar of begin volgend jaar is afgerond. In Egypte doet de rechter vandaag uitspraak in de zaak tegen oud-president Hosni Mubarak. Hij staat onder meer terecht voor medeplichtigheid aan de dood van meer dan 800 demonstranten. De openbaar aanklager heeft de doodstraf door ophanging geëist. De rechtbank in Cairo bijgt zich over de vraag of Mubarak de politie opdrachten heeft gegeven om het vuur te openen op de demonstranten. Daarnaast wordt Mubarak verdacht van zelfverrijking. Dat geldt ook voor zijn twee zoons, die ook terecht staan. Mubarak werd in februari vorig jaar verdreven na massale protesten. In Den Haag hebben zeven mensen brandwonden opgelopen... in de bekende uitgaansgelegenheid Havana. <coughs> Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De politie wil weinig kwijt over de oorzaak. Volgens een woordvoerder liet de barkeeper een steekvlam ontstaan. Omroep West meldt dat de barkeeper met drank aan de bar zou hebben gejongleerd... Café Havana in Den Haag is gesloten voor onderzoek. De barman is aangehouden en wordt verhoord. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties... heeft het bloedbad in de Syrische stad Hula scherp veroordeeld. De raad wil dat er een onderzoek komt... naar de vraag wie verantwoordelijk is voor de moordpartij. Vorige week vrijdag werden 108 mensen gedood in Hula. Uit onderzoek van VN-waarnemers in Syrië... bleek dat de meesten van dichtbij waren neergeschoten. Rusland was een van de landen die tegen de resolutie... in de VN-Mensenrechtenraad stemde. De Franse president Hollande pleitte gisteren opnieuw voor sancties. Maar president Poetin, die bij hem op bezoek was, riep op tot geduld... en zei dat het vredesplan van VN-gezant Kofi Annan een kans moet krijgen. De ontkenning van Srebrenica als genocide kan leiden tot misvattingen en nieuwe spanningen... Dat heeft president Izet Begovic van de Bosnische moslims gezegd... in een reactie op uitspraken van de nieuwe Servische president Nikolic. Die zei gisteren in een tv-interview dat de moord op meer dan 8000 moslimmannen... in Srebrenica in 1995 geen genocide was. President Izet Begovic liet in een verklaring weten... dat ontkennen van de genocide in Srebrenica de samenwerking en verzoening in de regio niet bepaald dichterbij brengt. De Telegraaf komt vandaag voor het eerst met een wekelijkse tv-gids in de krant. Ook de komende vijf zaterdagen drukt de krant de programmagegevens voor de hele week af. Het vrijgeven van de programmagegevens is al jarenlang een discussiepunt... tussen de omroepen en de uitgevers. Begin deze maand steunde een meerderheid van de Tweede Kamer... een voorstel om de tv-gegevens in ruil voor een vergoeding vrij te geven... Maar de Telegraaf zegt geen vergoeding schuldig te zijn... en beroept zich op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie... in een Britse zaak. Eerder maakte de krant al bekend een claim voor te bereiden... tegen de Nederlandse staat. De Telegraaf schrijft dat er jarenlang is betaald voor programmagegevens, terwijl dat niet had gehoeven. In Mexico ligt voor het eerst een internationaal bedrijf... onder vuur van een drugskartel. Dat kartel heeft het gemunt op PepsiCo... een van de grootste voedingsmiddelenbedrijven ter wereld. De afgelopen week zijn vijf pakhuizen en zo'n 30 vrachtwagens van, het van de Mexicaanse tak van PepsiCo in vlammen opgegaan. De drugsbende beschuldigt de multinational van het samenwerken met de overheid in de strijd tegen de drugskartels. De PepsiCo-vrachtwagens worden volgens het kartel ingezet voor surveillances. Het is in Mexico niet ongewoon dat kartels lokale bedrijven afpersen, maar het is voor het eerst dat een multinational systematisch wordt aangevallen en bedreigd. In Groot-Brittannië wordt de komende vier dagen gevierd dat koningin Elizabeth 60 jaar op de troon zit. Vanwege diamantenjubileum is de koningin vandaag bij de Epsom Derby. Dat is een belangrijke paardenrace. Morgen is er een botenparade op de Theems. Op maandag is er voor Buckingham Palace een jubileumconcert. En dinsdag is er een rijtour door Londen met aansluitend de traditionele balkonscène. Het weer zon en stapelwolken wisselen elkaar vandaag af. In het noordoosten kans op een buit wordt 13 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. Morgen bewolkt met vooral in het zuiden regen. Het wordt dan maximaal 15 graden. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar online rekening met een rente van 2,8% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen en krijg een ipad cadeau. Electric.nl Vanaf het VPRO Boekenfestival in Amsterdam maakt de jury bekend welke schrijver naar huis gaat met de prijs voor het beste reisboek. Morgenochtend in Boeken, een interview met de kerstfeste winnaar van de Bob de Nuilprijs. Om tien voor half elf, bij de VPRO op Nederland 1. Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goeiemorgen. Zaterdag 2 juni. Geluidsoverlast langs de Betuwelijn. En de bewoners zijn het zat. De uitzwaaiwedstrijd moet nog worden gespeeld van het Nederlandse elftal, maar de oranjebus vertrekt al naar Oekraïne. Maar eerst de uitspraak in Egypte. In Cairo wordt vandaag het vonnis uitgesproken tegen Hosni Mubarak. De Egyptische oud-president staat terecht voor corruptie en medeplichtigheid aan de dood van meer dan 800 demonstranten. Februari vorig jaar werd Mubarak na 18 dagen volksopstand verdreven. We gaan nog even terug naar het Tahrirplein, begin 2011. Er zijn nog steeds being mensen die worden weggevoerd met die nu van het volk wist zijn dictator weg te krijgen, maar niet zonder bloedvergieten. Hosni Mubarak vluchtte naar zijn zomerverblijf in de badplaats Sharm el sheikh Niet lang daarna werd hij samen met zijn twee zoons aangeklaagd. Voor corruptie en, de oud-president alleen, voor de dood van honderden betogers. Eind juli werd Mubarak met een helikopter overgevlogen naar Cairo... waar zijn proces op 3 augustus begon. Bij de rechtbank ook velle gevechten... tussen voor- en tegenstanders van de oud president Maar de meesten zijn gekomen om erbij te zijn bij deze historische dag... en willen dat het recht zegeviert. Rechter Rivaat, denk aan God als u deze zaak behandelt. U kent de waarheid. De volgens zijn advocaat zwaar zieke Mubarak... wordt in een bed de rechtszaal ingedragen. Toch oogt hij krachtig als hij een verklaring aflegt, zegt correspondent Nicole de Vever. Zijn vinger die ging omhoog en hij zei echt vol vuur... Ik ben echt niet schuldig aan deze aanklachten die mij uh, ten laste worden gelegd. En dat klonk zo. En het moet echt ongelooflijk zijn voor de Egyptenaren... dat ze de man die 30 jaar de dienst uitmaakte in het land... Uh, ja, daar zagen liggen op dat ziekenhuisbed. Het proces verloopt chaotisch. De tv-camera's worden verboden, rechters worden gevraagd. Pas 1 december gaat het weer verder. Op 5 januari komt de eis, de doodstraf... En vandaag zal de 84-jarige Hosni Mubarak dan te horen krijgen of hij nog ooit vrijkomt. En daar praten we over verder met Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks... verbonden aan het instituut Klingendaal. Betters de doodstraf is geëist. Is de kans ook groot dat hij die krijgt? Nou, het lijkt mij onwaarschijnlijk, evenals trouwens een eh, vrijspraak... Dat, dat zou zoveel reacties uitroepen. We moeten niet vergeten dat de, de, de slachtoffers en de families van de slachtoffers met name... En, en de vele gewonden, die zijn natuurlijk woedend en razend... evenals de, de, de jeugd van Tahrir over Mubarak en zijn hele regime. En die eisen een, een, een ferme uitspraak. Maar er zijn ook nog een heleboel mensen die eh, denken... dat Mubarak zelf dat allemaal niet kan worden aangerekend uh, dat het slechte mensen om hem heen waren die verantwoordelijk zijn. En, uh, ja, hij heeft ook nog een, een, een, de, zijn voormalige politieke partij. Uh, die, uh, de, de, zijn aanhaks zijn allemaal nog voor hem. De, de rechtbank, de mensen die uh, de, de, vandaag de uitspraak moeten doen. Het hele juridische systeem bestaat toch allemaal uit mensen... die door zijn bewind zijn aangesteld. Dus uh, dat, dat laatste lijkt me onwaarschijnlijk uh, de, de doodstraf. Ja. nou Is het wel een merkwaardig moment of misschien een bijzonder moment? Hoe je het wilt noemen, want het is midden in uh, ja, die hele strijd om de presidentsverkiezingen. We staan vlak voor de tweede ronde. Inderdaad, en daarom is het ook niet uitgesloten, volgens andere theorieën, dat uiteindelijk de rechtbank besluit om het proces, de uitspraak althans, uit te stellen. Want inderdaad, stel dat hij wordt vrijgesproken, dan is de woede ontzettend groot. En dan zou dat zeker niet in het belang zijn van de kandidaat Ahmed Shafiq, die zijn laatste premier was. en nu een van de twee kandidaten waar uiteindelijk over moet worden beslist. De ander is de kandidaat van de Moslimbroederschap. En uh, als die uh, een hele zware straf zou krijgen, dan, uh, ja, dan zou dat het andere kamp uh, me, in misschien in, in uh, problemen brengen. Dus uh, er wordt inderdaad rekening mee gehouden uh, dat het, uh, de uitspraak wordt uitgesteld. Al ben ik niet in staat om te zeggen hoe groot die kans uh, eigenlijk is. op de ja. Je zou ook kunnen zeggen, nou, daar moeten rechters zich überhaupt niks van aantrekken. Ze zijn onafhankelijk. Dat is in theorie allemaal waar. Maar de theorie en de praktijk zijn in Egypte zaken die soms op gespannen voeten. Als we kijken hoe dit proces gevoerd is. De, de, hij is aangepakt met fluwelen handschoenen. Hij kreeg alle gelegenheid. Uh, en hij zat niet in de Torah-gevangenis. zoals alle andere Egyptenaren. als zij werden gevangen gezet voor veel mindere uh, vergrijpen. De verhalen over dat hij uh, in een uh, luxueuze uh, faciliteit. in het uh, uh, in Medisch in Instituut in. in in oost cairo kon verblijven. Uh, al dit soort zaken, uh, ja, dat duidt er toch op uh, dat uh, de, de, de, de juridische autoriteiten met de nodige respect uh, deze voormalige president hebben aangepakt. En ja, ja. Uh, dat doet ook twijfelreizen aan hoe onafhankelijk die rechter uh, helemaal is. Ja, hoe is het trouwens met Mubarak? Uh, want uh, je had het al even over de medische toestand. Hij moest destijds op een brancade rechtszaal worden binnengereden. Gaat het weer een beetje? <lacht> En de indruk is dat hij zich sinds hij in de, op, de, op de baard lag... zal ik maar zeggen, zijn gezondheid zich behoorlijk heeft verbeterd... als we tenminste het, uh, het verhaal mogen geloven in de Egyptische krant El Watan... wat ook door Reuters uh, nog eens gecheckt. En uh, ja, uh, het gaat met hem uh, voor iemand die 84 is... en wiens gezondheidstoestand al voordat hij uh, werd betwist... Uh, en voordat hij moest aftreden toch niet al te goed was... gaat het uh, redelijk uh, goed. Dus er is toch ook sprake van uh, een beetje dramatisering... Uh, van de kant van Mubarak. En, uh, maar volgens allerlaatste berichten is hij uh, in goede spirits... en uh, ook uh, dus zowel lichamelijk uh, en redelijk aan toe. Goed, en hij kan dan aanhoren wat de uitspraak zal zijn later vandaag. Dankjewel, uh, Bertus Hendricks. Uh. Inwoners van haddingsveld Giesendam willen dat de overheid maatregelen neemt tegen de geluidsoverlast. Die geluidsoverlast wordt veroorzaakt door de Betuwelijn. Ze zijn het zat dat sinds de opening in 2007 dat ze met loze beloften aan het lijntje worden gehouden. Verslaggever Roel Pauw zocht ze op. Dit is uw royale achtertuin. Dit is een uh, paardenbak, denk ik. Dit is een paardenbak, ja, inderdaad. Ja. Ja. Oh, kijk, er komt er een aan. Richting Sliedrecht gaat ezen. Ja. Containers, inderdaad. Adriaan Verschoor woont aan de rand van Hardingsveld-Giessendam. Vanuit zijn tuin kijkt hij uit over de weilanden en ziet hij de treinen van de Betuwelijn voorbij trekken. En hij hoort ze ook. Kijk, als je gewoon binnen het goed kan merken, dat je hem gewoon echt gewoon goed hoort binnen. Op een afstand van 500 meter, dat zou niet mogen. Ik toevallig de buren nog, die zeggen van ja, ben je aan het bellen en ik kun naar binnen lopen, en je kan geen gesprek niet eens afmaken. Per week komen er zo'n 500 treinen langs. Soms dan zijn het er gewoon een stuk of 10 per uur. Een andere keer dan, dan gaan het gaan misschien maar 10 per dag. En ze rijden dag en nacht? Ze rijden dag en nacht. Wij doen de ramen in ieder geval niet meer met warm weer. houden ze niet meer open, want ja, dan word je inderdaad wakker. Ja. Verschoor wil dat de overheid maatregelen neemt. Ik denk zelf dat men uh, of iets uh, aan de geluidswering moet doen. Geluidschermen. Ja, geluidsschermen. Of men moet iets gaan doen aan de treinstellen. Dat ze die uh, op een andere manier uh, ophanging of wielen of wat dan ook. Uh, dat ze daar wat aan gaan veranderen. In de strijd tegen het treinlawaai is de Stichting Aanpak Overlast Betuwe Route opgericht. Voorzitter Agui de Bruin heeft inmiddels heel wat klagers in zijn kaartenbak. Nou, hier in de directe omgeving zo'n uh, zo 400. Maar ik weet dat er twintigtal uh, uh, uh, organisaties hier langs de Betuwe Lijn zijn. Die, die zich ernstig zorgen maken over het geweld. Twintig organisaties die allemaal hun eigen ding doen. Ja, uh, iedereen denkt dat hij het lokaal op moet lossen. Dat is ook een van de problemen. En daar uh, speelt ProRail natuurlijk heel handig op in. ProRail, dat is de grote boosdoener, vinden de Bruin en andere omwonenden. Want ProRail zou die geluidsreducerende maatregelen moeten nemen... in de vorm van schermen, andere wagons, langzamer rijden of wat dan ook. En dat gebeurt dus niet. De uh, directie van ProRail wil met ons niet praten. D.B. Schenker wil met ons niet praten, de vervoerder. Het, het geeft mij een stukje frustratie. Ik heb uh, de begrip voor dat er wat overlast van, van is. Maar dat er te veel overlast is en dat het dan gewoon gebagatelliseerd wordt... en dat men gewoon zegt van, valt binnen de norm... dan ja, voel je eigenlijk een beetje voor de gek gehouden. Je wordt gewoon niet serieus genomen? Volgens mij niet zo'n hele zware. Oh, dit is een heel kleintje. Ja, je hoort hem een beetje. Het ministerie van ja, is, Infrastructuur en Milieu heeft inmiddels gereageerd... op de klachten uit Hardingsveld Giesendam. En in deze reactie komt datzelfde argument weer terug. Citaat... Er zijn metingen gedaan door een onafhankelijk bureau... en die metingen laten zien dat de geluidsbelasting op dit moment... binnen de wettelijke normen blijft. Einde citaat. Om een paar redenen klopt dat niet, zeggen Verschoor en De Bruin. Gesteund door een ander onderzoeksrapport. Punt 1. De meetresultaten worden gemiddeld. Maar die pieken, daar klagen we over en dat moet men meten. En punt 2. In de toekomst moeten er nog veel meer treinen gaan rijden... en het liefst nog harder ook. Nou ja, wat het rapport heel duidelijk zegt, we zitten op het randje of we zijn er al overheen. En als het verkeers toeneemt... En dat is de verwachting? En dat is, dat is de verwachting. Ik bedoel, dat, dat gaat gewoon gebeuren. En dat is ook de reden waarom wij actie voeren. Dan zeggen we, ja, nu kan het allemaal nog wel net. Uh, maar in de toekomst wordt het hier onleefbaar. Dat is absoluut de situatie. Als, als hier de intensiteit met een factor 5 toeneemt, is het hier niet leuk voor meer. de chauffeur van de oranjebus die vandaag vertrekt naar speelstad Garkov in Oekraïne. De verkeersinformatie, geen files, wel enkele afsluitingen. De A28, Amersfoort-Utrecht tussen Soesterbergen en Utrecht is de weg dicht tot maandagochtend 5 uur. En de A59, Os Zonzeel. tussen Waalwijk en Knooppunt-Hooipolder ook tot maandagochtend afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is volgens het Openbaar Ministerie een van de meest complexe en omvangrijke medische zaken tot nu toe in Nederland. We hebben het over de vervolging van de Enschedese autoneuroloog Ernst J.S. De hoofdofficier van Justitie maakte gisteren bekend wat de omstreden oud ten laste wordt gelegd. Wij verwijderen de neuroloog uh, mishandeling. En dan bedoel ik opzettelijke benadering van de gezondheid. Valsheid in geschriften. Verduistering van een geldbedrag. En, en uh, iemand in een hulpeloze toestand brengen of laten. Met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg of de dood. De oud-neuroloog was jarenlang werkzaam in medisch spectrum Twente in Enschede. Waar hij tientallen, zo niet honderden, verkeerde diagnoses stelde. We praten verder over de kwestie met hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legematen. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een hele bijzondere zaak? Ja, eigenlijk om twee redenen. In de eerste plaats vanwege de omvang, dat werd net ook al gezegd. Eén, arts die eigenlijk heel veel medische fouten heeft begaan. En in de tweede plaats van het Openbaar Ministerie... Die tot nu toe in de gezondheidszorg meestal in actie kwam... in die gevallen waarin de patiënt ten gevolge van zo'n fout overleed. En dat is hier eigenlijk niet gebeurd. Gelukkig moet je dan zeggen, hebben de meeste patiënten dit wel overleefd. Maar dat is wel bijzonder aan deze zaak. Ja, maar toch heeft het lang geduurd voordat het Openbaar Ministerie in, in, in actie kwam. Ja, ik denk dat ze al heel lang lange tijd in actie zijn, want ze hebben natuurlijk in heel veel gevallen uh, moeten nagaan met behulp van deskundigen wat, wat er nu precies is gebeurd, welke fouten dat dan waren, of dat strafrechtelijk kon worden bewezen. Dat zijn eigenlijk hele complexe zaken. Als een patiënt door een operatie overlijdt, uh, of als een verpleegkundige een patiënt te veel medicatie geeft en de patiënt overlijdt, is dat vaak toch wel relatief eenvoudig vast te stellen... of dat nou een fout was of niet. In deze gevallen kostte dat natuurlijk veel meer tijd en deskundigheid. Ja, dat hebben ze ook genomen. Dat moest ook, denk ik. Ze moesten eigenlijk een soort juridische grondslag uh, vinden. Want iedereen weet wel dat het verkeerd is... als je mensen gewoon een verkeerde diagnose stelt. Moedwillig. Maar dan moesten ze een juridische grondslag voor vinden. Ja, maar minister, ik kan alleen in actie komen... als iemand een strafbaar feit heeft gepleegd. Nou, er zijn natuurlijk uh, hele algemene strafbare feiten. U hoorde het net de hoofdofficier van justitie al zeggen. Mishandeling in de zin van opzettelijke Nadeling van de gezondheid. Uh, in dit soort, in deze gevallen, dan ook nog de psychische gezondheid van, uh, van patiënten. En dan moet je eigenlijk per geval uh, moet je dat gaan bewijzen. En dat zal ook een verklaring zijn voor het feit waarom uit een heel groot aantal gevallen. Het OM heeft gezegd: we nemen eigenlijk negen zaken die we voor de rechter gaan brengen. Omdat we in die zaken het meest duidelijk uh, hard kunnen maken dat er, dat er ernstige fouten zijn gemaakt. Ja, want daar denken ze eigenlijk dat ze in het sterk staan. Dat ja. is het dan. Ja, en dat is wel van belang, want op het moment dat het Openbaar Ministerie serie gelijk krijgt van de rechtbank, betekent dat dat je jurisprudentie hebt. Dus dat je ook in andere vergelijkbare zaken zo aan de slag kan. Ja, zo'n uitspraak heeft natuurlijk eigenlijk twee heeft een heel aantal gevolgen. Laten we zeggen, voor de mensen wiens zaak niet wordt vervolgd... zal het natuurlijk toch een zekere genoegdoening zijn als de neuroloog inderdaad voor die andere zaken wordt veroordeeld. Uh, en in de tweede plaats, we, we leren dan door die rechtelijke uitspraak... iets meer over de normen die artsen in acht moeten nemen... in relatie tot het strafrecht. En dat is inderdaad de jurisprudentievorming. En daar is deze zaak zeker van belang voor. Ja, en aan wat voor soort straf zouden we kunnen denken? Ja, dat, dat, is, dat is heel lastig te zeggen op zichzelf als het om, om... Kijk, dit is niet één fout, maar een heel aantal fouten. Uh, nou, dat zal zeker bijdragen als er... Als er hè, uh een veroordeling komt, aan zal de hoogte van de straf zeker beïnvloeden. Dit was ook niet een fout per ongeluk, maar ja, toch wel met een zekere opzet, voor zover we dat kunnen zien. Nou, als dat allemaal zo blijkt te kloppen, uh, dan zou het best een, een, een, een vrij omvangrijke straf kunnen, kunnen zijn. Aan de andere kant staat daar weer tegenover dat, dat deze meneer natuurlijk aan het eind van zijn carrière is. Uh, hij zal niet meer gaan praktiseren. Nou, dat weegt dan ook weer mee. Dus die hele optelsom zal tot een strafmaat leiden. Maar ja, dit is wel potentieel een zaak waarin de neurolog kan worden geconfronteerd met een vrij substantiële uh, sanctie, lijkt mij. Ja, een substantiële sanctie is gewoon een aantal jaren gevangenisstraf. Ja, nou, ja, dat is niet helemaal uitgesloten. Nee, goed. Maar het is in ieder geval een zaak die u ook uh, en wij ook met belangstelling uh, gaan volgen. Ik dank u wel, meneer uh, Legematen. Graag gedaan. Het is tien minuten voor half negen. Het is tijd om uh, de balans op te gaan maken... over de Open Franse tenniskampioenschappen op de banen van Garros In Parijs is verslaggever Jan Rolfs. Ja, Jan, goedemorgen. goedemorgen. Nou, We gaan vandaag natuurlijk uh, vooral kijken naar Arantxa Rus. Want uh, die komt vandaag op de baan. Tegen wie moet ze het opnemen trouwens? Ze speelt tegen Julia Gurkus uit Duitsland, de nummer 27 van de wereld. Het is hun eerste ontmoeting. Meisje uit Hannover, vierde Franse Open speelt ze. En haalde net zoals Rus vorig jaar de derde ronde. Ja, Bert, het wordt een spannende wedstrijd. Ik geef Rus wel kans. Als er weer ze weer zo ontspannen kan spelen, zoals tegen Razzano, dan, ja. Ja, dan zie ik het zitten voor hem. Ja, en als ze wint, laten we gewoon even van het mooie scenario uitgaan. Wie treft ze dan daarna? dan speelt ze of tegen Caroline Wozniacki, de nummer 9 van de wereld... Oh. of Kanepi de Essen. Dus dat wordt wel een hele lastige wedstrijd voor uh, Aranska Rus... denk ik dan in de achtste finale, maar zover is het nog niet. Nee. Eerst moet ze dus maar eens even afrekenen met uh, Julia Gurgus. Goed, eerst uh, vandaag uh, die partij. Speelt ze op een mooie baan? Ja, ze speelt op baan 1, wel laat, bed. Dus uh, ik denk om een uur of zes, half zeven rond die tijd... gaat ze spelen, een late wedstrijd. Maar ze speelden ze ook op die baan tegen Razzano, dus ja, die baan brengt wellicht geluk. Ja, precies. Net op tijd klaar voor dat het Nederlands Elftal begint, zal ik maar zeggen. Juist, ja. Zeg, de, de mannen. Uh, Roger Federer, uh, door naar de achtste finale. Met en... een lastige wedstrijd, hoor, tegen Mahu. de Fransman. Vier sets voor Federer, maar ga door. Ja, nou ja goed, dat wou ik vragen. Ja. Het, hoe ging het om te beginnen? En wie moet, moet hij nu? Moeizaam. Moeizaam. Hij heeft nog niet de vorm te pakken. Waarmee, waarvan ik zeg van, nou, met die vorm kan hij uh, de finale halen. Kan hij Roland Garros winnen. Kan hij de grote jongen bedingen zoals Rafael Nadal of Djokovic. Die vorm heeft hij nog af, absoluut niet. Had uh, heel veel onnodige fouten. Zijn service liep niet. Stak absoluut niet goed in zijn veld tegen Mahu de Fransman. Fransman speelde natuurlijk voor eigen publiek. Hè. Op, uh, hierin op Roland Garros had het publiek achter zich. Maar uh, Federer nog niet in goede doen. Maar ja, hij wint wel. En, en dat is natuurlijk uh, een goede zaak. Federer dus uh, door naar de vierde ronde. En Bertan speelt hij tegen David Gauvin. Dat is een... Um, Billig. Lucky loser. Um, dat betekent dus dat hij als, als uh, speler die zich gekwalificeerd heeft... via het kwalificatietoernooi alsnog mocht meedoen. Dat het toernooi had niet overleefd. Het is een 21-jarige jonge Belg uit Luik. En België is enorm blij met hem. Want Covin won van uh, Kubout, uh, Kubot, moet ik, moet ik zeggen. Gisteren 7-6, 7-5, 6-1. En dat wordt dus een hele interessante ontmoeting. Later in het toernooi overigens, veder tegen Covin. Andere partijen vandaag... Waar ik wel naar uitkijk is Rafael Nadal tegen Swank. Een Argentijn die via de kwalificaties is doorgedrongen nu... en speelt tegen Rafael Nadal. Swank won onder meer van Karlovic. Die hele lange tennissen van 2,10 meter ja. En Murray tegen Giraldo de Colombiaan en Nali... de winnares van vorig jaar tegen McHale. Het weer is prachtig in Parijs. Ik verwacht een hele mooie tennisdag. En later op de dag dus uh, rust ja. tegen Julia Gerkes. Ja, Ik zou bijna zeggen, wrijf het maar een beetje in. De vooruitzichten hier zijn niet zijn best. Dankjewel, Jan. Ja, geluk moet je hebben. Veel plezier, dat heb jij. Zeg, wij gaan het nog even hebben over de oranjebus. Want die vertrekt straks vanuit Breda naar Oekraïne. Sinds 2004 rijdt de bus, bedoeld om Nederland te promoten... Met alle WK's en EK's. En buschauffeur is Frans Peters. Hij gaat voor de zesde keer mee. En heeft al heel wat bijzondere momenten meegemaakt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat voor soort bus is het eigenlijk? Een Engelse dubbeldekker. Een oude staats staatsbus eigenlijk. Oh, zo'n oude. Zo, zo, is hij, nu, ja. hij, is, hij is niet meer rood, hè? Hij zal toch wel oranje zijn? Nee, hij is nu helemaal oranje. En helemaal in een nieuwe lak. Vaak ja. in de lak gespoten, dus... Uh... En hoe oud is de bus? Uh, hij is van uh, 1980. Dat is, laten we eens even snel rekenen, 32 jaar? Ja, 32 jaar, ja. En met zo'n uh, oud wilt u, hoeveel kilometer is dat nou, Garkov, zo'n bijna 2500 kilometer gaan rijden? Ja, ja, 2500 kilometer ongeveer, dus. Uh... En dat gaat wel lukken? Ja, tot heden toe is het altijd nog gelukt. Dus uh, Portugal was ook 2600 uh, kilometer. En in Afrika hebben we uh, ja, het veelvuldige daarvan uh, gereden, dus. Uh... Hij moet, hij moet het kunnen hebben, uh, zegt u eigenlijk. Maar ja, die wegen in Oekraïne die, die schijnen iets minder te zijn dan de Nederlandse wegen. Dat heb ik me laten vertellen. Ja, dat is inderdaad wel zo. Maar we zijn ook al een keertje met de bus in Tsjechië uh, uh, uh, geweest, in Praag. Door die kinderkopjes en zo. Het, het, het trammelt wel een beetje harder als je daar overheen rijdt... dan normaal hier op de snelwegen, maar uh, ja... Er valt nog niets af, dus uh, <laughs> tot zo, zover is het altijd nog in orde geweest. Dus, Precies, ja. het blijft rijden. Zeg, met hoeveel mensen gaat u uh, vandaag rijden naar, uh, naar Kharkov? Uh, nou, het eerste stukje gaat u op een dieplader. Oh, het eerste stukje doet u niet zelf? Nee, nee het eerste stukje gaat u op een dieplader. En dan uh, nog 100 kilometer ruim, 100 kilometer voor de, uh, de, de Oekraïnse grens. Ja. Uh, hebben we dinsdag uh, contact met die uh, lui die hem daar naartoe brengen en dan pik uh, ik de bus daarop en dan van daaruit ga ik verder naar, uh, maar dat is nog een ja, 1400 kilometer. Ja, en um, hoe zit het uh, trouwens in um, zo'n zo bus? Ik bedoel, als je met je auto op vakantie gaat, dat weet iedereen wel. Heb je zo af en toe gewoon een beetje slechte dag, dan heb je pech onderweg. Uh, heeft de bus wel eens pech? Ja, eigenlijk hebben we geen één toernooi gehad dat we geen, uh, niets meegemaakt hebben. Het is, uh, elk toernooi is het altijd wel iets geweest, maar dat probeer je lokaal een beetje op te lossen. En uh, we hebben heel veel hulp van uh, de lokale bevolking of de landen waar we doorheen rijden altijd alle medewerking gehad. En uh, ja, daar zijn we ook heel uh, dankbaar voor dan, want uh, ja, anders kom je niet ver natuurlijk. Dan komen ze gewoon spontaan met de reserveonderdelen aanzetten, uh, uh, variërend van de bougie tot en met uh, misschien wel een hele nieuwe motor. Ja, nieuwe motor zover was het gelukkig nog niet, maar uh, wel dat we toch uh, een garage speciaal uh, langer voor ons open openbleven omdat uh, een bus toch nog rijdender gemaakt moest worden die dag. Ja. Yeah. En dat ze toch speciaal voor ons uh, een uurtje of twee uur of wel een halve dag langer bleven. Dus, uh... ja. Maar goed, uh, zo leuk als uh, in Zuid-Afrika zal het natuurlijk nooit meer worden. Dat was dat, uh, daar heb ik ook wel beelden van gezien. Dat u omringd werd door politiewagens uh, die u begeleiden. Ja, ja, ja. ja. Eigenlijk uh, in, in Zwitserland was het ook uh, uitzonderlijk die mensenmassa. En in uh, Zuid-Afrika was het mensenmassa minder. Maar dan is de lokale bevolking weer enthousiaster. En ja, het, het, elk toernooi, dit toernooi, verwacht ik toch ook wel iets speciaals. Dus, uh... Nou, ik ben blij dat u er zo uh, opgewekt en positief uh, in gaat. Uh, ik geloof dat heel Nederland dat wel stiekem een beetje hoopt, maar nog niet hardop uitspreekt. Hè. Meneer Peters, ik uh, wens u een goede reis. Oké, okay, dankjewel. En veel plezier. En, uh, tot in uh, Karkis. Ja, dan gaan we vast en zeker nog een keer ja. met u bellen. <laughs> zeg okay. tot ziens. Dag. Oké, okay, dag. Het wordt tijd op deze zender zo duidelijk voor de Tros Nieuws Show... met Peter en Mieke. En waar gaan zij het over hebben? Onder andere over de botsing van de sterrenstelsels in de ruimte. verschilling komt daar alles over uitleggen. Ze gaan het ook hebben over Bonifatius. De musical. En er is een CIA-topspion in China ontmaskerd. Nou, dat lijkt me reden genoeg om gewoon aan de zender gekluisterd te blijven vandaag. Een hele mooie dag. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verdient. Vakantie. Ga nu ASN ideaal sparen met 2,6 rente. Bijvoorbeeld over uw vakantiegeld. De duurzame ASN-Bank doneert per nieuwe rekening 5 euro aan het bio-vakantieoord. Zo bezorgt u gehandicapte kinderen een fijne vakantie. Kijk op asnbank.nl. Voor de wereld van morgen. Het wordt een zomer vol energie. Want als u nu overstapt naar Oxio, krijgt u de nieuwe iPad gratis. Zo ziet u met één swipe uw energieverbruik en hoe u kunt besparen. Oxio noemt dat je energie in eigen hand. Ga naar oxio.nl. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Inhibin kan u helpen. Inhibin is vrij verkrijgbaar bij de apotheek. Lees voor het kopen van Inhibin de aanwijzingen op de verpakking. Ik ben Jan Mulder en mocht u allergisch zijn voor BN'ers... lees het blad dat nooit één letter over mij zal schrijven. 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu acht nummers voor maar acht euro. Kijk op 360 Magazine.nl. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl. Radio 1. Het NOS Journaal. Omwonenden van de Betuurroute hebben het gehad met de geluidsoverlast. Ze eisen dat ProRail maatregelen neemt. Volgens de omwonenden maken de oude wagons onnodig veel lawaai. En is het geluid soms even hard als dat van een rockconcert. Maar volgens metingen van ProRail wordt aan de geluidsnorm voldaan. In Afghanistan zijn vijf hulpverleners gered... die anderhalve week geleden werden ontvoerd. Volgens de NAVO zijn ze bevrijd door coalitietroepen... met behulp van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het zijn twee buitenlandse hulpverleners en hun Afghaanse collega's. Ze werden in het noorden van het land ontvoerd. In Den Haag hebben zeven mensen brandwonden opgelopen. In de Havana, een uitgaansgelegenheid. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze aan toe zijn. Volgens de politie liet de barkeeper een steekvlam ontstaan... En de Telegraaf komt vandaag voor het eerst met een wekelijkse tv-gids in de krant. Dat is al jarenlang een discussiepunt tussen de omroepen en de uitgevers. De Telegraaf zegt geen vergoeding schuldig te zijn voor de programma-gegevens... en beroept zich op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een Britse zaak. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het weer ziet er op veel plaatsen vriendelijk uit, maar het is fris. Vanochtend vroeg lag de temperatuur in het binnenland... lokaal maar een paar graden boven het vriespunt... En aan de grond heeft het op sommige plaatsen zelfs gevroren. Ook overdag merken we dat we ons in koele lucht bevinden. De maxima komen uit tussen 14 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Er is daarbij een mix van zon en stapelwolken. In het noordoosten valt een enkele bui. Vanavond verdwijnen de buien, maar neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Vannacht volgt vanuit het zuiden ook regen. Het koelt af naar 4 graden in Groningen en 11 in Zeeland. Morgen overdag valt er van tijd tot tijd regen. De meeste neerslag valt in het midden en het zuiden van het land. Het wordt maximaal 12 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tijdens de regen is het nog een stuk kouder. Na het weekend krabbelt de temperatuur langzaam op... maar er is elke dag kans op regen. Niets is onmogelijk met Monta Parket van bruinzeel. Bruinzeelparket.nl slash monta. Scapino Ballet Rotterdam presenteert... Twools. 75 minuten non-stop dans. 26 dansers...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 Presentatie, Peter de Wien en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwshow. Wat gaan we doen om 9 uur? Dan komt Martien Kuitenbrouwer... Uh, zij gaat na de zomer zich helemaal werpen op een campagne om ouders uh, van te doordringen dat die energiedrankjes heel slecht zijn, die goedkope energiedrankjes. U weet wel waar die kinderen zo van gaan stuiteren. Daarna komt Daad Kayo om de situatie in haar geboorteland Syrië toe te lichten. Ja, en daarna dat Nederlands elftal er zijn mensen die zich daar al heel erg druk over maken ja, hoe het ja, er allemaal jij ja, ja, ja ook en wie er dan in moet en zo. En uh, ze zaken geïrriteerd, nou ja, van alles is er aan de hand. In ieder geval, wij gaan het eens even uh, vragen aan Leo Beenhakker. Dat is in ieder geval een man met ervaring... en die komt ongetwijfeld met wijze raad. En de laatste gast dat uur is Govert Schilling. Die komt precies uitleggen wat een Venusovergang is. Om tien uur, dan komt Onno Blom. Die ging langs bij graven van Nederlandse schrijvers. Samen met fotograaf Werry Kroon. En het leverde echt een fantastisch mooi boekje op... O, oh, en voorgoed voorbij heet dat. van wie die uitspraak is, hoort u ook zometeen. Ari Storm doet de boeken. En Ennis van de Kwast heeft een nieuw boek geschreven. U weet wel, die jongen van um, Mama Standori? Ja, Mama Standori. Mama, mama Standori. Nou, mama Standoor had ook gekund, ja. ja. Goed, in ieder geval, dit boek heette Giovanna's Navel. En het zijn romantische verhalen. Hij tapt nu uit een heel ander vaatje. Zometeen nog die kwestie. Moeten we naar 80 kilometer of 100 kilometer rijden in bepaalde zones? Maar eerst gaan we naar de internationale politiek. Want de relatie tussen China en de Verenigde Staten is zo gespannen... dat de arrestatie van een hooggeplaatste Chinese ambtenaar... die voor de Verenigde Staten spioneerde... maandenlang is stilgehouden door China. Alles dient blijkbaar in het werk te worden gesteld om de behoorlijk broze banden tussen die twee grootmachten... niet definitief te beschadigen. Willem Post, Amerika-deskundige van het instituut Klingendaal... gaat voor ons de ingrijpende gevolgen van deze pijnlijke arrestatie belicht. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Uh, in Nederland heeft het de voorpagina's nog niet uh, echt gehaald. In de Verenigde Staten eigenlijk wel, want Reuters heeft het... over de allergrootste spionagezaak uh, die de afgelopen 20 jaar gespeeld heeft. Ja. Reuters is met dit nieuws gekomen, exclusief nieuws. Nou, Het is een betrouwbaar persbureau, maar uh, ze baseren zich onder andere... op, op, op een drietal bronnen uh, op het ministerie van uh, staatsveiligheid in, uh, in Peking. En ook uh, kranten in Hongkong en Taiwan van Chinese... Expats ook in, in, in Taiwan en in New York. Die komen nu met uh, dit verhaal en de Britse pers. Dus uh, ja, het is wel, als je er wat verder induikt... een fascinerend kijkje achter de Chinese Wat is er meneer. aan dat. Ja, uh, deze meneer heeft, uh, waarvan de naam niet bekend is... De Chinese. Deze Chinese huh? meneer, uh, 38 jaar ambtenaar... op het ministerie van uh, Binnenlandse Veiligheid in, in Peking... heeft uh, gestudeerd op de Universiteit van Peking... internationale betrekkingen. Is ook in Amerika geweest, naar Hongkong gereisd. En daar zou de CIA drie jaar geleden een valvorm opgezet hebben. Dat noem je een Pretty Woman Trap. Een knappe CIA-agenten zou hem verleid hebben in Hongkong. Er zijn compromitterende foto's van gemaakt. Daarmee is hij onder druk gezet om te gaan spioneren voor de CIA in Peking als privé-secretaris van de onderminister van Veiligheid. Nou, Dan zit je echt in het hart van dat ministerie. Hij zou daar honderdduizenden dollars voor gekregen hebben. En een schat aan informatie aan Amerikanen hebben verstrekt... Uh, over het netwerk wat China, wat China in de Verenigde Staten heeft. Over oh. allerlei diplomatieke onderhandelingen. Achtergesloten deuren tussen de Chinezen en Amerikanen. En, en ook wel andere uh, zaken. Dus ja, dit wordt een massieve uh, breuk genoemd in het, uh, ja, in het veiligheids systeem van, van de Chinezen. En ja, die onderminister van uh, staatsveiligheid, die is ook al op non-actief. Gisteren werd er gezegd door de persbureaus dat ze de onderminister waarom het ging, nog niet eens konden lokaliseren. Dat het zo geheimzinnig in elkaar zat. Ja, dit is een, een enorm uh, apparaat. Uh, financieel zelfs. Uh, uh, er wordt meer geld besteed door dit uh, ministerie, dit veiligheidsapparaat dan zeg maar even second leger in China. En zelfs de topmensen krijgen geen namen. Nou zal de naam van van deze onderminister wel bekend worden. Maar het is natuurlijk allemaal in nevelige huld. Er wordt geen commentaar gegeven. Mevrouw Clinton is gisteravond in Oslo ook gevraagd naar deze zaak. En zij heeft gezegd, no command... Dat betekent eigenlijk toch ook wel dat je... Nou ja, als je het je, je, je niet ontkent, hè, dan, dan kun je zeggen... oké, okay, de Amerikanen geven dit nu natuurlijk ook wel toe. Maar zij heeft gezegd, de relatie met China is zo belangrijk... wij gaan de geschiedenis veranderen. Uh, want nog nooit is het gebeurd... Hè, om maar even wat tegengast te geven natuurlijk... vanuit het Amerikaans perspectief... nog nooit is het gebeurd dat een supermacht zo goed samenwerkt... met een opkomende natie als in dit geval China. Het is nog nooit in de geschiedenis gebeurd dat een supermacht dat doet. Dus ja, zij probeert een heel ander beeld. Te schetsen. Ja, dus hebben we daarom ook voor gekozen om die boel zo lang stil te houden. Ja, want er is wel heel veel gisting in die Chinese maatschappij. Weet je, de Amerikaanse ambassade en het Amerikaanse consulaat in diverse steden... is nogal in het nieuws geweest de afgelopen maanden. We hebben nog maar kort geleden de Chinese blinde dissident Chen gehad. Die zes nachten op de Amerikaanse ambassade verbleef. Precies, want daar speelde de Amerikanen ook een centrale rol in. Ja, het was politiek asiel. En hij heeft nu een beurs gekregen in New York. Dan is de spanning weer even wat uitgekomen uit de lucht, maar het is natuurlijk wel een prestigeverlies voor de Chinezen. Ja, en, en uh, nog weer maanden geleden speelde, ja, eigenlijk speelt dat nog steeds een hele grote politieke affaire in China. Uh, ik zal maar even de eerste naam alleen gebruiken. Meneer Bo, de zeer flamboyante, charismatische burgemeester... van zo'n miljoenenstad die wij in het Westen niet kennen. Chongqing, uh, ook oud-minister van, van Handel. En wellicht de kroonprins, hè, zo werd hij toch genoemd. Want er is een machtswisseling niet alleen in Amerika gaande... met de obama romney verkiezing maar in China ook. En die meneer Bo had wat linkse gekanten. Uh, hij, uh, hij liet zelfs volksmassa's in zijn stad uh, spreuken... uit, het, uh, uit het, uh, boekje, het rode boekje van Mao opzeggen. Terwijl de Chinese president en alles wat daaromheen zit... Hè, dat, dat is toch meer voor stabiliteit en een beetje meer een middenkoers. En... Nou, Meneer Bo is uh, ja, ook in discrediet gebracht. Uh, zijn, zijn politiecommandant is maanden geleden overgelopen... naar de Amerikaanse ambassade in Peking... om een boekje open te doen over Bo en zijn... Echtgenoten die weer van moord werd beschuldigd. Intriges, intriges, intriges. Dus wat zou hier achter kunnen spelen? Ja, wie zit, wat zou hier achter kunnen zitten? Wie heeft hier nou belang bij? Ja, het is ook een interne Chinese machtsstrijd. Hè? Want, want de man die... Uh de, de huidige uh, spion, zeg maar, hè, die nu zo uh, in het nieuws is... de hand boven het hoofd houdt, dat is weer een, ja, een vertrouweling van die meneer Bo. Hè? De, de grote veiligheidszaar, Cao Yong van China. Ja, dat, dat is echt een, een goede vriend van, van Bo. En is het allemaal bedoeld om die factie uit te schakelen? Dat de mensen rondom president Haoyang uh, uh, dat dat die proberen nu echt die stabiliteit weer een beetje te verkrijgen? Ja, we zullen zien, hè. Maar goed, uh, je zou toch ook uh, de, de rol van. Kijk, dit zijn allemaal interne Chinese aangelegenheden, ja. zou je zeggen. Maar toch uh, heeft Amerika daar een rol in? Nu. Ja. Nou ja, kijk, want uh, natuurlijk, mevrouw Clinton zegt, Obama zegt voortdurend: uh, we moeten. Uh, Uitgaan van die hele belangrijke relatie, China de Verenigde Staten. We noemen het eigenlijk de G2. Wat ook wel zegt, het is, we leven in een wereld die je steeds meer chai america kunt noemen. Hè. Een soort verstrengeling van, van de belangen eh, tussen China en de Verenigde Staten. We kijken alleen al naar, naar de handelsbetrekkingen die natuurlijk zo belangrijk zijn tussen die twee landen. Amerika, wat ook heel erg afhankelijk is van, van Chinese financiering. Uh, de, de Chinese groei is heel erg belangrijk. is ook ieder jaar meer dan 10% geweest, is nu wat afgezwakt tussen de 7 van 8 procent, maar ja, het is nog steeds wel kolossaal. Dus ja, wat dat betreft kun je zeggen, de twee landen hebben elkaar nodig, maar er spelen natuurlijk wel de nodige spanningen. Wat denk je, en eh, wat, wat de Chinezen bijvoorbeeld de Amerikanen verwijten, is van ja, maar goed, jullie steunen Taiwan nog steeds met enorme wapenleveranties. Meneer Obama, je hebt de Dalai Lama van Tibet nu alweer twee keer ontvangen, is een klap in ons gezicht, hè? En, nou ja, dan gaat het natuurlijk ook om, om de bescherming van intellectuele eigendommen. Hè. Obama heeft een taskforce opgezet om die Chinezen toch een beetje aan te pakken. Het is verkiezingstijd. En het gaat toch ook nog om de macht in de Chinese zee? Want die Amerikanen hebben ook de vloot daar nog voor een gedeelte gestationeerd. Ja, dat is echt fascinerend. Hè. Want we zijn natuurlijk, wij als Europeanen zijn decennia lang gewend geweest van... Ja, het centrum van de internationale betrekkingen. Ja, het Ijzeren Gordijn, dat is Europa. Eh, en goed, de laatste decennia, dan zie je het Midden-Oosten natuurlijk opkomen, de Arabische lente. Maar wat, wat nu steeds duidelijker wordt, is dat de Zuid-Chinese Zee wel eens het centrum van de internationale betrekkingen kan worden. Want wat is daar aan de hand? Nou ja, weet je, een aantal zaken. Daar lopen belangrijke scheepvaartroutes door. Ik zei net al, er is zo'n gisting in de Chinese maatschappij. Ja, wat denk je? Je praat over 1,3 miljard mensen. 400 miljoen mensen. Kolossale aantallen. Zijn van, van armoede opgetild naar toch iets van een middenklasse. Die mensen gaan in steden wonen. Voor het eerst woont want een meerderheid van de Chinezen in steden. En dat betekent grondstoffen die je nodig hebt. Energie. Waar vind je die grondstoffen? Ja, in Azië, in Afrika. Dus die scheepvaartroutes zijn punt 1 al heel erg belangrijk. De Chinezen zijn eigenlijk heel erg bezig om overal die grondstoffen aan te krijgen. naar nou, Afrika nogmaals. Maar ook in de Zuid-Chinese zee zelf is heel veel gas en olie gevonden. Nou, en dan begrijp je dat de Amerikanen... Obama noemt zichzelf al de eerste Pacific President. Hè? Dus niet zozeer op Europa gericht, maar op Azië. De Amerikanen zien van, ja, wacht eventjes. De Chinezen zeggen, wij zijn een vreedzaam... Rijk, hè? We zijn een vreedzame mogendheid. Wij zijn niet uit op expansie. Maar die Chinese macht die groeit eigenlijk onzichtbaar als bamboe door. En dan heb je die partners van Amerika in een soort van waaier om China heen. En daar zetten de Amerikanen steeds meer op in. Is dat een soort containment light? En, en sturen daar dus een complete vlooteenheid naartoe? Nou, dat vind ik echt belangrijk. nieuws van afgelopen nacht. De minister van Defensie Panetta, de Amerikaanse minister van Defensie... heeft gezegd, ja, wij gaan toch... en in 2020 moet dat echt gerealiseerd zijn... Uh, zo'n 60, 70 procent van de Amerikaanse vloot... Uh, die gaan we echt inzetten op, die, op de Pacific. Maar wat gaan en op... die dan aan doen? Nou, ze doen, al 172, ze doen al mee aan 172 oefeningen, militaire oefeningen... in de Zuid-Chinese zee en omstreken. Om maar te laten zien dat de Verenigde Staten... een groot belang hechten aan de vrijheid van de zeeën. De Chinezen hebben gezegd, ja, vanaf onze kust gerekend... hebben wij een zone van zo'n 200 kilometer. En dat is eigenlijk ja, de Chinese soevereiniteit... Maar daar zit die olie, daar zit het gas. Daar heb je die shipping lanes, die zeevaartroutes. Daar heb je kleine eilandjes. Soms alleen nog maar een, stukje, een puntje koraalrif. En die Chinezen zeggen, dat is van ons. Ja, en dan heb je de pop aan het dansen. Want de Amerikanen investeren in hun relatie met Vietnam. Wat in die waaier ligt om China heen. Dat noem je de First Island Chain verderop ook. Met Taiwan en de Filipijnen. Ja, en Zelfs tot in Australië sturen Amerikanen nu, nu militairen om ja, dat toch een beetje in de gaten te houden. Willem, je moet een halve China-deskundige zijn op dit moment. Uh... Nou, ik geef ook, uh, want je zei Klingendaal, ik zit ook bij het China Expertise okay. Center in Leiden. Dat moet ik echt wel eventjes zeggen, want je hebt wel gelijk. Kijk, vroeger zou je toch bijna zeggen: je praat altijd over Amerika. Maar nu wordt het steeds meer. Ja, Amerika-China. Die relatie is zo ontzettend belangrijk dat ik me er zeer in verdiep. En ja, het is natuurlijk fascinerend. Even terug naar het begin, tot slot. Het is toch heel normaal dat dit soort grootmachten uiteindelijk elkaar altijd zullen blijven bespioneren? Ja, en vooral ook, kijk eens, China heeft, misschien moet je zeggen had, trekken van een ontwikkelingsland. Hè? Dat betekent ook dat je die high-tech industriële macht als Amerika, ja, dat je dat wil onderzoeken. En er zijn heel veel uitwisselingsprogramma's en er is een grijs gebied. Studenten vanuit China die in Amerika zijn, ja, vooral die, die, die in die, die science hoek zitten, ja, die worden wel ge gedebriefd als ze terugkomen in China. Wat heb je gezien op de universiteit, op Harvard? En andersom toch ook? Andersom ook, maar, het, maar de interesse zit er natuurlijk ook... zeker bij de Chinezen, industriële spionage, ja. kennis opdoen. Ja, dat is fascinerend. Weet je, misschien het laatste wat ik nog even moet zeggen. Toen Bin Laden werd uitgeschakeld... Pakistan natuurlijk de pest in. Hè. Die Amerikanen op ons grondgebied grijpen daarin. Mm. Die Black Hawk helikopter van de Amerikanen. Eén grote high-tech machine. Die lag daar, open ja. en bloot. En wie hebben ze daar is even daar, naartoe gehaald? Naar de Chinezen toe de ja. Chinese geheime dienst heeft fotootjes gemaakt. Een sample, hè. Ja. <laughs> een, een proefje meegenomen. Ja, dat is allemaal high-tech... Informatie En dat zit in die spionage. Er speelt heel veel. En het laatste woord is er nog lang niet over gezegd. Hartelijk dank Willem Post, amerika deskundige en china deskundige, <laughs> Ook een beetje. Nou, ja, Watcher. Oké, okay, Watcher. Laten we het daarop houden. Uh, van instituut Klingendaal. We, we spraken dus met hem over de gespannen relatie... tussen China en de Verenigde Staten. Hartelijk dank Willem. Afgelopen donderdag maakte Milieudefensie bekend... dat zij beroep aantekent tegen het afschaffen van de 80-kilometer zones... rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Per 1 juli mag rond deze steden weer 100 kilometer gereden worden... zo bepaalde demissionair minister van Infrastructuur... Melanie Schultz van Hagen omdat, zei ze, de afgelopen jaren de auto's schoner zijn geworden. en de luchtkwaliteit is verbeterd. Milieudefensie, het zal u niet verbazen, denkt hier anders over. Volgens deze organisatie offert schuld de gezondheid van omwonenden op. voor enkele seconden tijdwinst voor de automobilist. We gaan erover praten met David Bakels, autojournalist van het Auto-Tijdschrift. Goedemorgen, Goedemorgen David. Oh, daar gaat Willem Post de deur uit. Um, Jij bent een autoliefhebber. Vind je het een stelletje zeur, Pieter, die mensen van Milieudefensie? Uh, het, het is een duivelsdilemma. Natuurlijk willen, uh, willen we allemaal een schone lucht en uh, kunnen ademen. Maar tegelijk moeten we de zaak ook niet overdrijven. Milieudefensie is natuurlijk een, een prima organisatie. Hun, hun, hun, hun levensdoel is, is uh, het aanvechten van milieumisstanden. Uh, wat er hier aan de hand is, is dat, het, dat er drie gebieden zijn... rondom Amsterdam, rondom Den Haag en... Uh, rondom Utrecht, waar uh, ringwegtoestanden zijn... waar 80 km per uur werd gereden. En de aansluitende stukken juist weer 100. Nou, het zijn die stukken die in aanmerking komen... voor het optrekken van die 80 km per uur naar 100. Daar zijn de afgelopen jaren enorme metingen van verricht. Ik heb ze allemaal bestudeerd. Enorme statistieken. En? Uh, ja, de, de uitstoot van fijnstof, uh, CO2... Uh, bij 80 per uur en bij 100 km per uur... het zijn procentpunten... Dat is zo minimaal en ze vallen bovendien zo enorm uh, beneden de maximale waarden, zoals die binnen Europees verband zijn vastgelegd, uh -huh. dat het eigenlijk het sop in de koning waard is. Dat vind jij. Maar uh, klopt haar redenering? Ha Zij zegt uh, de auto's zijn zo zuinig geworden en, en, en, ja. en schoon. Ja, de, de auto's zijn waar? enorm veel zuiniger geworden. Sinds 2003 zijn auto's uh, zelfs bijna 40% schoner geworden qua uh, CO2-uitstoot, fijnstof. En uh, daarbij is het ook nog een keer zo dat, uh, uh, dat er het volgende aan de hand is. En ik stap even over. Het, het 80 kilometer per uur rijden binnen trajecten die eigenlijk 100 zijn in het vervolgstuk... daar worden auto's die moeten afremmen. En een afremmende beweging binnen een hoge wegenbelasting, uh, uh, dat veroorzaakt files. En bovendien is die snelheidsvermindering daarvan... zorgt er dus voor dat die auto's langer op dat traject gassen uitstoten... En uh, dat is dus weer een hele sterke vervuiling, meer. Ja, wat is het nou? Is het nou meer of minder, of scheelt het eigenlijk helemaal niks? Het scheelt uh, twee tiende procenten punt, tussen okay. 100 per uur of 80 per uur. Nou, zegt Milieudefensie, die twee tiende punten, dat vinden we toch nog... Uh... Maar er wordt dus voor in ruil, krijgt Milieudefensie, en daarmee wij... Die, in, in ruil daarvoor krijgen wij een snellere doorstroming... en dus een mindere concentratie van die meerstoffen. Oh. Zo simpel is het eigenlijk. Juist. Dus het heft elkaar ongeveer een beetje op. En nou, ik denk dat het zelfs een enorme winst is. Het grappige is dat het argument... want een van de argumenten, maar die hoor je nu in de hele discussie niet meer... namelijk de verkeersveiligheid... om een of andere reden helemaal niet meer telt, kennelijk. De verkeersveiligheid... Ik, ik, het, zijn, het, het, het is zo moeilijk. Je praat over zulke belangrijke dingen. En er zijn meetmethodes die zo subjectief zijn. Ook die hele fijnstofmeting, maar daar kom ik misschien straks nog op terug... Ja. die is ook al zo feilbaar. Verkeersveiligheid... Um, ik, ik heb daar geen cijfers van gezien. Er zijn wel uh, verkeersveiligheidsprognoses bij die 130 gedaan. Er zullen we toch wel meer klappen vallen bij 100 dan bij 80 Er wordt zoveel geschreven over de verandering in de autowereld... op het gebied van milieu en veiligheid. In de krant heb je ook kunnen lezen dat het aantal files... gisteren was dat een item, Het aantal files oh. is dramatisch afgenomen. Ja. Uh, de verkeersveiligheid en, en dat is genomen. En door twee wegverbredingen, geloof ik. Eh, ja, ja juist, nou, nee, nou, nee, is er op De Telegraaf stond weer van een juichend van... zie je wel, meer asfalt, helpt tegen de files. Uh, nou, dat, dat, denk ik, dat denk ik ook. Maar hm. ik denk ook dat die doorstroming een heel belangrijk item is. Dat is echt zo. Ik ben zelf natuurlijk elke dag in het verkeer, professioneel. Ik, ben, uh, ja. ik, ik zie al die files. Ik ff, ja. Goed, ja, maar je zei, je zei steeds even over die meetresultaten: daar, daar, ja, daar gaan we het straks nog over hebben. Wat wou je daar nog over zeggen? Nou, uh, de hele auto-industrie, en over China gesproken, dat zijn zo langzaam de grootste mm -hmm. industrieën ter wereld. De hele auto-industrie richt zich qua uh, ontwikkeling van de motortechnieken... en dus het schoon worden van de wereld, oh ja. schoon blijven van de wereld... richt zich eigenlijk op een meetcyclus die sterk verouderd is. De EEC meetcyclus. Uh, daar worden auto's, ik zal maar zeggen, uh, doorgemeten. Hoe vuil ben je eigenlijk? Ben je te vuil, dan krijg je het volgende label opgeprikt. In ons geval ja. ook nog fiscale klap in je nek. Maar in sowieso moet je voldoen fiscale via... Fiscale klap ja, ja. in Nederland toch heel... je nek. Je hebt wel de goede telegraaftoon te pakken... Sorry, Nee, of, of zijn, of zijn nee maar goed, in, uh, vieze auto's die moet je meer belasting voor betalen. Maar de nou. hele ECU-test ja. houdt met alle, ja. uh, alle ontwikkelingen van diezelfde industrie bijna geen rekening. Het, het zijn vier acceleratiefases ja. op lage snelheden. Over hoge snelheden wordt niet eens gesproken. Ja. Daar hebben wij het nu wel over, hè? snelwegsnelheden. Mm -hmm. Vier keer accelereren, drie keer naar 60 en één keer naar 100, 120. Daar komt een gemiddelde uitstoot uit en dat is het. Dus al die fabrikanten, miljarden industrieën... die richten zich op het ontwikkelen van machines... die precies in dat snelheidsregio redelijk schoon zijn. Daarboven, om aan die test te voldoen. Om aan die test te voldoen. Ja. Daarboven, dat telt eigenlijk niet mee... En zelfs de directeur-generaal Milieu van de Europese Unie... meneer Del Beke, heeft al gezegd... Uh, dat gaat zo niet langer. Het zijn tests van niks, daar komt het eigenlijk op neer. Die worden gewoon blazen. Ja, hij zegt uh, de verschillen, en die zijn ook echt wel gestaafd... ook vanuit de particuliere sector... Wat Travelcard bijvoorbeeld heeft... In, in de opdracht van een groot instituut uh, binnen Europa... Nou, in ieder geval komt erop neer dat die verschillen vaak veel meer dan 20% zijn. Dat auto's vuiler zijn dan door de fabrikant wordt opgegeven. Niet omdat het niet zo is... Maar omdat er te veel gereden wordt in andere regio snelheidsregionen... Het zijn wacht kort volledig verouderde ja, test. Per 2014, en dat is ook weer zoiets. Per 2014 kan dat pas gewijzigd worden. en reken erop dat er dan dingen gaan veranderen. Moet dus, het... wacht even, als ik het goed begrijp, David... zeg jij van, nou, die testen... die, die, die meten die auto's alleen maar als ze een bepaalde snelheid uh, ja. rijden... en niet als ze een hogere snelheid ja. rijden. En daar zijn ze veel viezer. Maar, ja. dat, maar dat zou weer pleiten voor de, de, de, de, ja, de milieudefensie... Het is die een zegt van, dilemma. op het moment dat ze van, van 80 naar 100 gaan... Dan, dan zijn ze veel viezer dan... Ja, dat geeft mij dan dan een mooi teruggetje. Dank je wel, Mieke. Naar oh, het, wat ik in eerder uitzending al. Gezegd heb. Uh, dat is inderdaad zo. Dus een duivels dilemma. Hè? We willen allemaal schoon. En ze hebben ook natuurlijk wel een heel klein beetje. Je moet alleen niet zeuren, want nogmaals, die snelle doorstroming is schone lucht. Maar nu komt het volgende. Op hoge snelheden, 120 en in dit geval mm. 130, en die gaat per 1 september dus in. Hè, zijn er heel veel auto's die uh, veel zuiniger zijn, grote auto's, sterke auto's, dan kleine auto's? Een Porsche Carrera bijvoorbeeld is denk ik bij 130. Veel zuiniger, schoner dan een Renault Twingo... die bij 130 het achterste van zijn tong moet laten zien. Daar zijn ook getallen van. Bovendien zijn ze aerodynamischer, die grote bakken. Die snelle dingen. Dus ja, het zijn... Ja, ze, hebben, ze, hebben een, ze hebben natuurlijk het, de groen... Het, het, het schijnt het alleen sympathiek. dat die Porsche niet in ieders bereik ligt. Hoor ik net. Heel vreemd. Nee, maar daarom zijn die fabrikanten nu als, als gekken bezig... met heel bijzondere aerodynamische lichtgewichtvoertuigen... Die, die sowieso in, in alle snelheidsregionen veel efficiënter zijn. Denk erom, uh -huh. mijn auto's zijn in nog geen tien jaar... en er wordt zelfs een prognose neergelegd over twaalf jaar... 50% schoner en zuiniger. 50. Dat is enorm! Dat is toch heel goed? En als je dan praat over twee tiende procentpunt verschil... meer uitstoot bij 100 en een lekkere doorstroming... of 80. nou dan weet ik wel wat ik als Milieudefensie zou moeten kiezen. Ja. Maar nogmaals, het is een vak... Dus ze, ze moeten daar wel tegenop. Nou, dan eerst terug naar de beginvraag van Mieke. Die stelde hem volgens ja. mij in iets parlementaire taal. Nou. Maar jij vindt het eigenlijk allemaal gelul. Uh, ik vind het heel sympathiek, maar ja, gelul. Ja. <laughs> okay. ja. Nou ja, het is dus, er zit gewoon veel meer aan. Nee, niet gelul. Sorry, ik, ik nee. nuanceer het. Ik vind het geen gelul. Het is, nee, want ik vind daar het weer goed probleem. bedoeld, nee. maar uh, ik zou graag, ik zou graag uh, willen... dat ze een, een klein beetje meer studeren erop en, en de feiten doorrekenen. Ja, maar goed, uh, kun je mensen wel uh, advies geven... hoe ze dan toch zuiniger en schoner kunnen rijden? Nou, er is het nieuwe Zonder rijden. Zonder dat ze meteen een nieuwe Porsche Carrera hoeven aanschaffen. Nee, maar je kunt het, het nieuwe rijden kun je ook in uh, het kleine zusje van de Porsche doen. Een Golf uh, of zo, of een Polo. Bloed. Wat is het nieuwe rijden? Het nieuwe rijden gaat ervan uit dat je veel te snel moet opschakelen... en de motor afwurgt. Net zoals ik jou met een plastic zak over je hoofd drie keer de trap op laat rennen. Uh, dan kom je ook in ademnood. Het nieuwe rijden, dan moet je, word je geacht bij 60 al in zijn zes te schakelen... en vooral geen gas te geven. Hmm. Nou, dat is zeker niet zo. Want ik net al zei, is heel dat... veel motoren draaien veel efficiënter... bij iets hogere toeren. En een beetje, ik zal maar zeggen, geavanceerd zo'n auto... door een toerenbereik heen jagen. En uh, ja, dat moet aangeleerd worden... En dat is waar de overheid het een beetje laat liggen... om de mensen te vertellen, zo moet je... Het nieuwe rijden behoevenen. Je mo moet gewoon 1500 uh, of 15.000, wat is het, Nee, je moet min of meer binnen de 2000 toeren blijven sowieso. Geld voor elke auto. Dat je, hè? je moet even in het volletje kijken. De technische ja, ja. specificaties, waar zit mijn koppel? Maximale arbeidskracht, waar die motor het minste... En dan rijdt hij ook het schoonst? Dan rijdt hij ook het schoonst, is hij het krachtigst. En dat gaat lang niet altijd op als je zo'n ding al bij 60 in zijn zes gooit. Nee. Sterker nog, dan ben je gewoon dood. De auto kan niks meer, is helemaal... Dus dat geldt zoals alle milieuzaken in de wereld, ook de elektrische rijden, wat ook uh, vreemde trekjes begint te krijgen. Mm -hmm. Het vergt een andere aanpak. Je moet er anders in gaan zitten. Als je een elektrische of een zuinige of wat een hybride auto rijdt... dan moet je anders rijden. Zuinig. Zolang als je maar belastingtechnisch ja. geen tik in je nek tik krijgt, uh, nek David. En geen plastic zak op. Precies. Ja. <laughs> plastic zak te ja. trappen. Nou, het waren weer de, in ieder geval geweldige metaforen. Ik hoop dat uh, mensen er iets van geleerd hebben. Ik in ieder geval wel. Dankjewel. Ja. autojournalist ja. David Bakels. Ja. Hoorde u, het was naar aanleiding van het verhogen van de snelheid... Uh, rond uh, Amsterdam, Rotterdam. Uh, Utrecht was geloof ik ook, hè? van ja. 80 kilometer naar 100. Maar goed, er zit dus nog veel meer aan. Uh, meer informatie uh, kunt u vinden via nieuwshow.nl. Dankjewel, David. Zometeen gaan we verder. 3, 2, 1, Ja hoor, het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars. Nee, nee, ja, ja, ha, ha. hij wint, hij wint. Vrijdag, de aftrap van de Radio 1 Sportzomer. Met grote winnaars in de studio. Hans van Breukelen, Peter Blanger, Elting en Haarhuis. Aki van Gunsver, Jan Jansen, jan Bovenlander. Jeroen Dubbeldam, Stefan van den Berg, Maarten van der Weijden. En vele anderen. Dag 1 van de Radio 1 Sportzomer. Hallo, ik De dag van de winnaars. Vrijdag, vanaf 10 uur op Radio 1. Het nieuws... Van alle kanten. Een dagje breeka, lekker shoppen. Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. Zandvoort, genieten van de zon. Spoordeelwinkel.nl. De plek voor de voordeligste treinuitjes. Zoals deze maand. De Floriade in Venlo. Nu een toegangskaartje plus een treinreis voor maar 35 euro. Laat je verrassen op spoordeelwinkel.nl. De Libris Boekhandel heeft nu een bijzonder spannend boek in de aanbieding. Wat verborgen is van Jort Rozeveld voor maar 5,95. Dus kom naar onze winkel of naar Libris.nl. Libris. Boeken van vlees en bloed.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 Dit is Radio 1.